Dit is Een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kevenaden, Maritia Witte, Ben Lonen onder hospitie van de literaire kringoerle, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar en Jan Snels. We hebben als gast Suzanne Spermon, Letitia van der Heuvel en Nico de Beer. Nico de Beer romanschrijver, niet Nico de Beer fotograaf. Dat klopt, hè? Nou, wij gaan. Ja, uh... is, moet even zeggen. Uh, Letitia. Is ziek. Zeer verkouden en griep. Erop. Nee, Maritia, Maritia is ziek. Letitia is hier. Uh... Ik kijk jou aan en ik ja, zeg het ja. verkeerd. Neem me niet kwalijk, luisteraars. Nou, we gaan uh, volgens onze formule, wat, wat doen we allemaal? Wat dichten we in Goorlen? Wat schrijven we in Goren, wat lezen we in Goorle? en wat recenseren we in Goren? Ja. Hè? Dat gaan we allemaal doen vanavond. Ja. In het Uur Literatuur. Nou. nou. Wij beginnen dus, zoals altijd, met de gedichten en met Suzanne ja. Spermon. Of moet ik Suzanne zeggen? Wat heb je Gewoon niet Suzanne, zeggen? want zo schrijf je zo. Suzanne. Zonder N en E. Zonder N en E en met een Z in het midden. Precies, precies. precies zoals je het uitspreekt. Suze. Juist. Um, ik wil een in instantie heel even hebben over Jane Leuzink, Want die heeft een nieuwe bundel uit. Zij heeft uh, ooit in 2003 de, de C-Bunningprijs gewonnen. Voor een dicht bundel mos en gladde paadjes. En zij heeft nu uh, dus weer een nieuwe uit. Die ligt. Volgens mij in de winkel, maar weet ik niet 100% zeker. En ik vind, zij heeft een hele diverse stijl van gedichten. Wisselt ook heel erg van uh, point of view. En ja, dat maakt het, vind ik wel, interessanter om zo'n dichtbundel te lezen. Ik heb voor vandaag een gedicht uh, uitgezocht van haar. Uit die bundel waarmee ze de C. Bunningprijs heeft gewonnen. Ik is van ik ga me nog niet. Ik heb ook die nieuwe bundel, die van uh, Jane Leuzing zelf. En ja, misschien dat dit mensen warm maakt om, uh, om daar eens naar te gaan kijken. Um, dit is dus een gedicht uit mos en gladde paadjes. Die nieuwe bundel heet overigens: een gazende streep in de lucht. Een grazende? een grazende streep in de lucht. Dat is mooi. Zeker in combinatie met die gladde paardjes. Ja. <lacht> er zit wel een stukje tijd tussen die twee bundels. <lacht> ja, ja, ja, ja, dat, dat wel. Ja, dat is, ja, Ga je gang. Ik vond dit, uh, dit wel een heel mooi zicht. De hang is een wolf. Wat is dat toch? Die hang naar iets waarin je niet gelooft. Het iets is nagenoeg herinnering. Een kamer met een bed. En jou erin. Het zieke kind. En mij ernaast. Om ons heen woorden. Je tilt ze in het bed en er weer uit. Telt één. Amandeldochter twee. Woestijnroos van de Pijn drie. mensje vier. Ongehoorde combinatie. Tot geluk deken gele sterren, zeg je. Ik voel me blauwe ranken zieke. Keel, blote rug, blauwe. Of is het hoop? Een ding met mij erbij? Het is twee. En dat ik dan niets hoefde te zeggen. Het is hier en daar een plek. En nog een plek. Het is als, en straks, twee bloemen op de tafel. Twee appels van mijn oog. oogentroost Het is de ziel. Die uit mijn lichaam valt en jij duwt hem weer terug. Je warme hand en kom. Of dromen. Het is het glazen koetje dat zo... Klagelijk loeit. Het gage meisje met een vingerhoedje fris groen gras. De kat met de oranje vacht. Het zijn de vader en de moeder En het bruine vlekje op je wang. Ik trek je om trek op, op het papier. Ik roep. Je komt en klimt mijn lichaam binnen. De hang is een wolf. Je huilde als een wolf die zijn jongen verliest. Is wortelstok van menselijk verlangen. Is een tang naar je strot. De waarheid heeft een brede rug. Brand wat het diepst in ons is. Brand woorden om herinnering, om hoop, om dromen. Niet om ervoor, ernaar, ernaast. Dat was het gewicht. Mooi. Ik vond het ook even. Apart, dus het even ja, ja, een overgang naar. Ja, misschien toch een thema wat af en toe een beetje vergeten wordt. Met alles wat de laatste tijd aan zit te komen. En dat is alle zielen. En alle heiligen natuurlijk van gisteren. Ja. En um, ja, de herinneringen. En het, het terugdenken ook aan de overledenen. En er wordt tegenwoordig wel volop overal in nieuws en overal gehad over Halloween. Wat overigens afstamt van een heidensfeest. Dus dat is allemaal altijd grappig. Um, en dat was het begin van de winter bij de Kelten. Maar um, de herinnering aan de overleden mensen, dat is vandaag. Alle is vandaag, zielen. Ja. En ik heb daar zelf um, een gedichtje over geschreven. Dat is eigenlijk een herinnering aan ja, um, hoe het voelt als je iemand verliest. In dit geval was het mijn opa. Langzaam lopen tranen langs je wangen. Je slikt... En een snik ontsnapt. Het is al zoveel jaren geleden en nog bevangen. De beelden komen weer naar boven. Je denkt weer aan de goede jaren, die zorgzame, lieve man gestorven. Vroeger samen naar de plas zwemmen met je bovenstukje aan, omdat het anders te bloot was. De laatste weken van zijn leven was het moeilijk om nog vrolijk te zijn. Je kon alleen nog liefde en troost geven. Zijn as in een blauwe vaas is een herinnering. En al dat overgaat. En dat is eigenlijk voor mijn opa, die, nou ik denk ondertussen al wel tien jaar geleden, ik weet het eigenlijk niet eens precies, soms weet je het niet eens meer hoe lang het geleden nee, is, nee, het is dat iemand duur. is overleden. Maar uh, in dat bovenstukje, daar zat verder nog weinig in. Dat Ach, toen ik. was ik zes of zo. Juist, ja. Maar, uh, <laughs> <laughs> maar dat was. Maar voor opa, <laughs> die kwam natuurlijk, die was geboren in 1914. Ja. Dus dat was, nou, dat moet ik even rekenen, dat kan ik wel weten, die is in 2003 overleden, 12 jaar geleden. Mm, van hetzelfde jaar als mijn vader, ja. 1914. Ja, ja. ja. En daar um, was ook een hele preutse man, dus die, die vond ook dat, ook al had we nog helemaal niks, niks. er waren er geen vrouwelijke vormen zichtbaar, je moest toch per se heel een volledige bikini aan. Terwijl je als kind natuurlijk interesseerde je dat helemaal niks. En dan was het eigenlijk vaak alleen maar onhandig. Ja. En, maar ja, dat moest. Mm -hmm. dus ik, als ik mijn nichtje samen ging zwemmen bij de plas bij Open in de buurt, dan moesten we volledig gekleed. En allemaal netjes. Dus dat blijft altijd iets. Ja, dat, dat blijft. Oh ja, goed. Wat Voor in mij je hoofd... springt dat er even uit. Ja, dat snap ik. Dat <laughs> nou, was inderdaad lang geleden, toen ik nog een klein kind was. Mm. Dus uh, ik vind dat een mooie dag. Je hebt altijd, mensen denken altijd wel op de sterfdag aan een persoon. Of op de verjaardag van die persoon. Of als het bijvoorbeeld je partner betreft op je trouwdag of iets dergelijks. En dit is eigenlijk uh, een, een dag misschien om aan alle mensen te denken die overleden zijn. Of waarmee je een band had of heeft stil te staan bij mensen die misschien in je omgeving iemand hebben verloren. Um, en dat is dan vandaag alles. Ja, weer. daar is het voor bedoeld, ja. Het ja. Ja. is heel mooi dat je dat ja. hebt gedaan. Ja, nou gisteren was aan allerheiligen. Ja. En dan wordt er dus gedacht aan alle heiligen en martelaren. Ja, die martelaren, ja. Die horen ja er dus helemaal de uit. mensen die alles opgeven eigenlijk om anderen te helpen. Daar heb ik nog een paar regeltjes over geschreven als, je dat, als we nog tijd hebben. Ja, graag. Wanneer je heilig bent. De verklaring van het ongewone. Verzachting van wonden. Tranen die lopen. Het offeren van het zijn. Als de vrede zich nestelt in het hart van het wezen, licht dat brandt als de zon die schijnt. Innerlijke rust verkregen, een bron van liefde, geluk om te geven, voor anderen te zijn. Dat is dan, wanneer ben je heilig? Mm -hmm. dan Mooi dan denk ik van woord. Is dat alleen, ja. zijn er zijn in mijn ogen heel veel mensen die heel veel voor andere mensen doen, die dan denken van ja... Moeten we die alle, niet allemaal als soort heiligen. Een beetje, heilig beetje heilig verklaren. Ja, ja. Inderdaad. Er zijn veel meer heiligen dan heilig verklaarden. Ja. <lacht> ja. Ja. ja. Ja. Dus ik zie. Uh, ik vind alle heiligen zou eigenlijk mooi zijn. als we bij alle heiligen. is om ons heen zouden kijken. en zouden zien hoeveel mensen er eigenlijk zijn. die iets voor andere mensen doen. En niet om er iets voor terug te krijgen, maar gewoon. Ja, uit hun eigen goede hart. Ja. Dat, ja. dat zou voor mij een mooie viering van alle heiligen zijn. Ja. Dus dat vandaar, is zeker zo. Ja, vandaar mijn keuze hiervoor. En, Goed zo. Heel actueel. Ja. He? ja <laughs> bij de tijd. <laughs> en aansluitend daarop... had ik ook... Uh, ook eigenlijk omdat Alle Zielen was... ook een liedje uitgezocht. Ja, Suzanne heeft een lied uitgezocht... <coughs> vanwege... de Alle Zielen... En dat is van Maaike Auwboter, ooit een prijs gewonnen als de beste singer-songwriter. Ja. En dat heet dat ik je mis. Mm -hmm. Ja.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 Maaike Oudboter, dat ik je mis. Wat zei je? Maaike dat, Oudboter en toen? Dat ik je mis. Oh, dat ik je mis. <laughs> ik ja. verstond niet wat je zei. Ja, dat was zeker. Dat is mooi van jou. Uh, mooie tip. Om dat uh, lied nu ja, te draaien. Het gaat over haar vader, hè? die overleden. Ja, dus. Aan haar zielen, een mooi lied. Nou, dan komen we nu aan onze Nico de Weer. Goede mooi. bekende van de literaire kring geworden. Hij is jarenlang bestuurslid geweest. Ja, zeker. Maar daarvoor komt hij nu niet, want hij is ook schrijver. Inderdaad. Van meer dan één boek. Misschien kun je even vertellen wat je hebt geschreven. Dus is het de derde of de vierde het is, al? Het ook. is de vierde. De vierde. De vierde. Ja, ja. En, en dat reisverslag van jou toen je op stage was. Ja, inderdaad, toen ik in Amerika was. Ja, um, dat, was ook leuk. Ja, dat ik, vond ik leuk om te lezen. Ja, okay. ik, was in, uh, ik ben in 1998 begonnen, heb ik een autobiografisch boek uitgegeven, heet de Zwaluwe. Daarna heb ik een boek geschreven over uh, de ondergang van uh, Veerboot Estonia. Dat was een schip dat verging op de Oostzee in 1994. Dat boek heb ik in 2003 uitgegeven. En in 2007 voelde ik me geïnspireerd door de omgeving waarin ik werk, in het onderwijs. Ik uh, werk in de, op school van Vavo, nog steeds trouwens toen ook. En daar uh, proberen we mensen die elders uh, er niet in slagen om een diploma te halen, alsnog een diploma te uh, laten halen. En daar heb ik een boek over geschreven, een soort uh, tijdsbeeld eigenlijk. Hoe heette dat ook weer? De Laatste Schakel. De Laatste nee, Schakel, ja. Juist, ja. ja. Maar dat is alweer in 2007. En toen was ik heel ijverig, want je ja, bent toch een schrijver. En ik was heel ijverig, ik begon aan een vierde boek over een taxichauffeur in Brussel. Daar had ik ook wel onderzoek naar gedaan en ik had wat uh, ideeën. En dat is toen helaas um, um, een beetje vastgelopen, ben ik in vastgelopen. Daar, Daaropvolgend ging ik uh, journalistiek uh, studeren in mijn vrije tijd, naast een baan. En daar ben ik vier jaar mee bezig geweest, dus dan zijn we alweer weer in 2012. Ja. Maar um, ik had dat verhaal altijd wel um, in gedachten gehouden. Ik heb ook geregeld nog naar gekeken van uh, wat zal ik daar nog eens verder mee doen. En het was eigenlijk pas tot uh, zomer 2013 dat ik daar uh, een idee voor kreeg om het echt uit te werken tot wat het nu is geworden. Een thriller die Schakels heet en die eigenlijk handelt over uh, gedwongen prostitutie en mensenhandel. Schakels, Schakels. En het woord weer het woord. Ja, daar heb je het weer ja. terug. Ja. Dat is niet, uh... of die taxichauffeur er ook weer in voor? Die taxichauffeur, ja, die zit erin, ja. Want dat heb ik wel erin gehouden. Ja, ja, het is ja, op Brussel ja, ja. en uh, ja. dat uh, heb ik netjes, uh, voor eigen gevoel netjes uitgewerkt. Ja. Uh, je bent ook in Amerika geweest, Els had het er even over. Heb, ja, je, van dat... daar, heb je daar ook een publicatie uit voort laten komen? Nou, dat, uh, in die tijd, uh, nee, dat niet. Ik, ik, ik, was, uh, ik mocht een stage, zelf een stageplaats zoeken voor de journalistiek en ik ben docent Engels. Dus toen heb ik een uh, aantal kranten in, uh, in Amerika aangeschreven. En dan mocht ik toen een stage lopen in de buurt van Boston. Drie maanden. Ik heb ook gewoond een tijdje. Dat was inspirerende mooie tijd om daar zo te zijn. En eigenlijk opgenomen te worden in die uh, gemeenschap. En dat Amerikaanse leven van dichtbij te zien. En daar dan dat werk te doen. Dan heb ik ook een veertigtal artikelen geschreven voor allerlei kranten. Oh ja. Dus ja, dan kom, je, dan kom je ook nog eens ergens natuurlijk. Dat ging over... Interviews met, een, met een, uh, een, een commandant van de brandweer of iemand die uh, 25 jaar een, uh, een snackbar had in een dorpje. Dus heel divers. Uh, laten we zeggen dat het wel uh, lokaal nieuws was allemaal. Dus niet uh, groot wereldnieuws, maar lokaal nieuws. Mm -hmm. Het waren van die kranten die, uh, die uh, veel gelezen werden in slaapdorpjes voor, van forenzen. Die dan eens in de week die krant pakten. Wij, wij zouden het een, een huis-on-huisblad noemen misschien. En daarin lezen ze dan over de plaatselijke nieuws en de regio. Ja. En da daar zo zorgde ik dan ja. artikelen voor. Dat was eigenlijk al heel interessant. Ja, en ja. Hij, jij stuurde ook mailtjes aan ja, ons. Ja, inderdaad. Thuis over vond... al zijn belevenissen. Ja, en dat, was... Was, dat was, vond ik heel leuk om ja, te, te lezen. Dat ja. Ja. was leuk om te, te was lezen. mooie tijd. Ja. Ja. En ben je daarna journalist geworden of leraar Engels gebleven? Leraar Engels gebleven. Leraar ja. Engels gebleven. Ja, het was ook niet mijn doel om uh, journalist te worden. En ook misschien... Als je al eindje in de vijftig bent, ook realistisch om dat te verwachten. Het is misschien ook niet slim om een goede baan op te geven... en dan die wereld in te duiken waar het overigens nu ook uh, uh, moeilijk gaat. Hè? De wereld van de journalistiek is niet makkelijk om banen te behouden... laat staan banen te krijgen. Ja. En, uh, maar ik heb het wel met plezier gedaan. Ik, ik zag het dus als een stuk hobby. Wat, wat ik ook mooi vond is dat ik twee jaar van in de week... Na mijn werk uh, snel naar de journalistieke opleiding uh, reed. En me daar ophield tussen mensen van, laten we zeggen, leeftijdsgroep 26, 30, 32. Ja. Dus ja, die, daar was ik ook één van. En dat was wel heel inspirerend om daar dan een uh, aantal jaren mee op te trekken. En blijf je jong, Nico. Blijf je jong, ja. <lacht> ja. Ja, dat was een leuke tijd. Zeker. Ja. Ja. Nog eventjes over uh, die Amerikaanse tijd. Ik weet niet, waarschijnlijk uh, heb je voor je... Docentschap Engels, uh, Brits Engels, uh, dat je spreekt. En uh, heeft dat, uh, dat Amerikaanse Engels uh, nog, nog echt een invloed gehad op, op jouw uh, taal, op jouw uitspraak? Nee, maar um, ik zat in, uh, aan de kant van Boston, dat is die oostkust. Dat heet eigenlijk New England. Ja. Je hebt daar een zestal staten die eigenlijk nog uh, best wel een Europees karakter hebben. Zeker qua taal en ook qua levenshouding. Als je daar... Of levensstijl, zal ik zeggen. Dus wat die beelden die wij uh, van Amerika op, op ons netvlies hebben van uh, ja, to, dat Amerikaanse dialect, dat er, toch niet altijd even prettig is om te horen, dat, dat zie je in die staten niet. Oh nee. Dat is, zijn de laten we zeggen, de toch wel staten die, uh, die nog het meest aan Europa doen denken. De uh -huh. stad Boston is bijvoorbeeld ook niet zozeer een echte Amerikaanse stad, maar heeft ook nog wel Europese trekken in uh, ja. architectuur en zeker ook in. Uh, ...in hoe die mensen zich uh, ja, gedragen, zal ik maar zeggen. Dus dat was voor jou draaglijk Engels, uh, ja, van naar beide zeker, kanten zo. dat was zeker goed te doen. En ik, ik heb daar wel wat, wat rondgereisd, maar ik ben niet... Uh, Amerika, dat is een gigantisch groot land natuurlijk. Ik, bedoel, ik ben er ook weekenden weg geweest. Ik heb daar in, in, in drie maanden 15.000 kilometer gereden. Maar als ik dan op de kaart aan ga kijken wat ik nou gezien heb... ...dan is het eigenlijk nog heel oh, weinig. Nee, want het is zo gigantisch groot. Ja. Er zijn... Uh, mijn vrouw is ook een paar weken geweest. Anita, en toen zijn we ook naar, uh, naar Toronto gereden. Nou ja, ik ben je wel een hele lange dag flink aan het doorrijden. Ja. Dat ja. zijn echt grote afstanden. Nou, en, naar je roman, hè? Ja, naar de schakels. Uh, naar de schakels. Yeah. Uh, ja. Ja, uh, even kijken. Wat zou Joost Minnaad nou vragen? Die zou vragen, hoe kom je nou aan zo'n onderwerp? Um, ja, ik had dus een... een, een het staan over die taxichauffeur in, uh, in Brussel. Het is eigenlijk begonnen met, uh, ik was op zoek naar een, een beroep waarin je dus um, wat onverwachte dingen mee zou kunnen maken. Wat waar je werkdag eigenlijk onvoorspelbaar is. Ik ben zelf leraar, maar dat is in grote mate voorspelbaar. voorspelbaar hè? Dat ja. weet iedereen. Maar als je nou taxichauffeur bent in een grote stad, dan kan er natuurlijk nog alles wat gebeuren. En uh, waar ik uh, in 2013 dan op, op uitkwam, en dat is ook het startpunt van uh, het boek, is dat hij uh, in de rosse van Brussel op een klant staat te wachten, hoort hij een vrouw gillen, gaat hij op onderzoek uit en dan ziet hij op een binnenplaats van een club een uh, vrouw geketend aan de muur staan, die staat daar sigaretten roken. En dat is dus een prostituee die, die daar werkt. Letterlijk dus okay. geketend. Ja, letterlijk geketend. Hmm. En, Hoe rookte ze dan? Ja, maar ze zat met één hand vast aan de ketting en <laughs> de andere hand. Uh, nee, niet, niet maar één hand vrij. Oh, Dus ze ja, was nee. duidelijk vastgezet om, om, niet, om niet weg te kunnen vluchten. En ja, dat beeld laat hem dan niet los en daar gaat hij dan iets mee doen. Dan gaat hij een plan bedenken om haar te bevrijden. Dat ja. is de opzet als het startpunt. Dat is het startpunt dat, dat je ontleend hebt aan, aan een artikeltje of wat. Of, of is dat ontleend, uh, ontsproten aan je fantasie? Ja, eigenlijk wel. Ja. Aan de ja, fantasie? Ja, en dan, daarna ben ik uh, wat, is, wat gaan lezen over die wereld. En uh, over uh, hoe, uh, uh, hoe, hoe moeilijk doordringbaar die wereld eigenlijk ook is. Want je kunt, uh, er zijn allerlei verslagen en rapporten liggen erover. Maar om nou te zeggen dat, dat het echt duidelijk is hoeveel mensen daar het slachtoffer van zijn. Dit, dit uh, betreft dus een, een Poolse vrouw die weggelokt wordt uit Polen um, met het idee dat ze kapster wordt in Brussel. Maar ja, dan balans in die wereld. Oh ja. En ja, dat is een van de manieren waarop, ze, waarop die mensen in die mensenhandelaren te werk gaan. En uh, daar heb ik het een en ander over gelezen. Met name het boek uh, De Fatale Fuik van Henk Wersson. Dat is een Amsterdamse politieagent die zich... ...in die wereld uh, heeft uh, bezighouden met uh, opsporing en uh, met zijn werk. En uh, ja, die, die beschrijft vanuit de praktijk hoe, hoe hard het daar uh, aan toe gaat in die wereld. Hoe mensen weggelokt worden en uh, dan onder druk gezet worden. Paspoort wordt ingenomen. Het zijn gewoon, zijn gewoon gevangenen en slaven van, van hun eigenaren, zou ik kunnen zeggen. Ja. En uh, ja, daar, is eigenlijk, daar, wordt wel, daar wordt wel op ingezet door uh, politie en... Uh, Openbaar Ministerie, daar ben ik van overtuigd, maar het is een, heel, het is een, heel, uh, het is een wereld waarin die mensen, die mensenhandelaren, toch wel heel slim en sluw zijn door bijvoorbeeld die vrouwen voortdurend te verplaatsen. Mm -hmm. ja, dus uh, s'nachts rijdt er een bestelbusje over de snelweg en dan zou daar maar goed zo'n zo vrouw in kunnen zitten. Ja. Of zou dat mm -hmm. kunnen? Nou ja, daar heb ik uh, het een en ander over gelezen en op basis daarvan heb ik een... Uh, voor mijn gevoel geloofwaardig uh, fictieverhaal bedacht. over mensen in, over alle personen in die, in die wereld. Dus slachtoffer, uh, die vrouw, de daders, die mensen om haar heen, die haar in, in hun bezit houden. en dan die weldoener, die taxichauffeur, die, die dan ze, die stap gaat nemen om, om die vrouw te bevrijden. Dan mm -hmm. gaat hij ook een plan maken en daadwerkelijk gaat hij daarmee aan de slag. Je noemt het een uh, verhaal, is het, is het geen roman? En het is eigenlijk, uh, mijn uitgever die brengt het uit als een thriller Als een thriller Spannend verhaal Spannend verhaal. Spannend boek zijn we vroeger <lacht> ja. Ja. De, de dag van het spannende boek De week van het spannende boek hebben ja. we ja. En jij gaat het uh, Zaterdag presenteren hè? Ja, hier, Moet je we uh, ook even over hebben Want dat is tenslotte wel nodig hè, Om even reclame te maken Zaterdag hier in de bibliotheek Ja. En ja. Het is ja. Uh, vanaf uh, maandag te koop Je hebt het nog niet bij je Nee, dat nee, zei ik, ik ook me, al, nee. heb je niet bij En nou, Dan konden we even zeggen, zo ziet het eruit. Maar, ja, maar ja, ja dat ja. kunnen we nou niet. Nee, nee. Maar dat kun je misschien zelf zeggen. Maar heeft het een leuke omslag? Ja, het heeft een heel leuke <laughs> omslag. Het is, uh, uh, een, een leuke Poolse vrouw of zo? Ja, er staat een vrouw op die inderdaad geketend is uh, met haar handen. En um, op de achtergrond zie je de, de skyline van uh, Antwerpen. Het speelt zich ook voor een deel in Antwerpen af. En voor een deel in Polen. Omdat die vrouw uit Polen komt. En uh, Ik heb me... Uh, ...gehouden aan de, de, de regels van het thriller schrijven. Dat zijn, uh, je hebt een drie-viertal verhaallijnen die je afwisselt... ...en um, je gaat van ver, verhaallijn A naar B op het moment dat het uh, spannend is... Hè, de, ...de bekende cliffhanger. En, uh, dat trekt een lezer hopelijk snel door zo'n boek heen. Mm -hmm. en dat blijft de lezer boeien, dat is eigenlijk wat je in veel spannende boeken uh, ziet... Zelf hou ik het meeste van... Uh, die naam nou, zal je ook al kennen... Frederick Forsyth. Ja, zeker. Een, uh, dat is, ja, een, dat is zeker. 74 jaar. Ik ken uh, de naam, maar ik heb nooit wat van hem gelezen. Ja, maar heeft, die schrijft Ja, dat is eigenlijk... Um, ja, de vader van de thrillers. Die man is nu 74. Die heeft onder andere... De Dag van de Jakhals? Ja, De Dag van de Jakhals geschreven. En dat is een fictief uh, verhaal over een moordaanslag... op de, op de Franse president. Mm -hmm. En uh, dat... Ja, dat is een zeer beroemd verhaal. Maar wat, wat heeft jou nou uh, bewogen om, om, um, om deze thriller te schrijven? Is dat dat je zegt: uh, Nou, ik wil dat genre ook uh, gewoon proberen, ik, ik vind het interessant, ik wil, dat, ik wil daar ook mijn, uh, mijn meesterschap in, in uh, beproeven of scherpen? Of, of uh, is er ook een. Uh, ja, een moralistische, morele invalshoek. Dat, dat je het verschijnsel afwijst... en, en dat, dat het op een of andere manier een boodschap heeft van... Uh, ja, dat, dat we daar uh, oog voor moeten hebben... dat dat toch uh, geen, geen, geen goede zaken zijn. Ja, nou, het is eigenlijk een combinatie. Ik, was, ik begon het als een uh, gewone roman... maar kwam later op, op dat idee om, om het zo uit te werken. Maar uh, het feit dat het ook een, een maatschappelijke thematiek draagt... Hè, dus, uh, en de lezer inzage biedt in de... Fictie weliswaar. Maar inzage biedt in de wereld van uh, vrouwenhandel en uh, die gedwongen prostitutie. Um, draag je ook al bij aan een uh, soort van meningsvorming. Of, uh, uh, het is weliswaar fictie, maar ik heb het natuurlijk wel gebaseerd op... Uh, op uh, verhalen uit de werkelijkheid die ik uh, gelezen heb. Of programma's die ik gezien heb op tv of... Uh, ...filmpjes op YouTube. Ik heb ook in mijn familie iemand die werkt bij de politie. Die heb ik ook uh, af en toe... ...om raad gevraagd, van hoe gaat dit of dat. Want ik, ik voer ook twee... Uh, ...rechercheurs op, die dan die zaak... gaan onderzoeken. En, uh, um, ja, dat doe ik eigenlijk... ...voor een groot deel... Op, ik, ...ik werk niet bij de politie, en ik ken eigenlijk... Uh, ...los van iemand in de familie... niemand bij de politie. Maar dat doe ik eigenlijk voor een groot deel op mijn gevoel... ...en op wat ik, uh, het beeld dat ik heb... ...van politiewerk uit... Laten we zeggen, de Betere Politie-serie. En um, ja, de, dan hou ik rekening met, met, met werkwijze... die ik dan kan staven op, uh, uit teksten. Hè. Dus bijvoorbeeld dat ze, ze altijd met tweeën op stap gaan. Dat ze een, een gesprek met een verdachte hebben. Altijd met tweeën. En de, dat gesprek ook opnemen. En dat er, bij, dat er een tolk bij aanwezig is. Als zo iemand een, een Poolse man is. Wat in dat boek dan ook het geval is. En uh, ja, dat soort zaken probeer ik dan... Uh, ...zo realistisch mogelijk neer te zetten. Brandende hmm. vraag. Ja. Waarom niet in Tilburg en waarom in Antwerpen? Ja, um, dat, is, dat is zeker een goede vraag. Um, nou, je zoekt eigenlijk gewoon gevoelsmatig naar een, uh, een locatie... ...en ik ga ook graag op pad om daar dan rond te kijken. En zodoende kwam ik in Brussel uh, terecht. Dat was eigenlijk... Uh, gevoelskeuze, daar heb ik niet al te veel over nagedacht. over nagedacht. Nee, zeker niet. Jij denkt, ik ga Brussel eens verkennen, dat kan ik dan gelijk mooi gebruiken. Ja, ja zo is dat. Ja. Realistisch en uh, expliciet uh, gaan we fout en likkebadend uh, ook uh, smeuige passages lezen... of hou je je daar een beetje buiten? Ja, nou, dat, dat, daar zit natuurlijk... Uh, deze vrouwen worden overweldigd en, uh, en onderdrukt, dus er zit... Dat soort scènes zitten erin. Dan zitten, ze, in, ze werken in, in een bordeel, dus uh, dat, komt ook, uh, dat komt ook naar voren. Mm -hmm. Dus uh, ik probeer gewoon een, een beeld neer te zetten van die mensen. Hoe, ze hoe hun leven was thuis in Polen, hè, toen het allemaal nog uh, rustig en kalm was. En ze gaan verwachtingsvol naar Brussel en dan belanden ze in die hel. Ja. Uh, Suzanne en uh, Letitia, hebben jullie vragen, dat mag ook. Hè? <tus> Nou, het speelt zich dus af, begrijp ik goed, in Brussel, Antwerpen en Polen. Juist. En de taxichauffeur die uh, vindt haar dus in, in, Brussel? in Brussel. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, nee, ik vroeg me af. Ik, ik snap inderdaad gedachten van okay, hoe kun je een, een, een, uh, uh, een, een beroep vinden. Um, waar iets heel onvast kan, kan gebeuren. Ik heb het boek natuurlijk nog niet gelezen, want dat kan ook niet. Maar ik ben wel benieuwd. Het, karakter van de taxichauffeur. Waar komt dat vandaan? Is dat iets wat je, wat je uit jezelf hebt gedaan? Heb je jezelf daarin verplaatst? Of, ik weet nou, niet of je daar iets over kan vertellen. Ja, hij gaat zich dus... Uh, kijk, hij vraagt niet... Op, op het moment dat hij die vrouw hoort gillen... vraagt hij daar niet om. Hij uh, belt het, uh, het alarmnummer. Maar die reageert daar niet op. En dan gaat hij zelf op onderzoek uit. En dan ziet hij die vrouw en dat beeld blijft hem in gedachten en dan uh, heeft hij in zijn privéleven hij is getrouwd maar zijn huwelijk um, is niet al te best en dan ziet hij uh, zijn gevoel voor eigenwaarde gaat hij dan zoeken in het uh, in een in een poging om die vrouw te bevrijden het heroïsche ja, ja. zo is het ja dus het kleine, is het is toch ook al held. ja het is toch alweer weer de, de strijd tussen het goed en het kwaad en um, maar eigenlijk weet hij ook totaal niet waar, wie zijn tegenstanders zijn hè? want hij weet hij gaat er ook dingen over lezen zoals ik dat gedaan heb. Laat ik hem in dat boek ook doen. Dus die zaken die ik op internet vind, laat ik hem ook vinden. En dan gaat hij daar toch mee door. Maar hij heeft eigenlijk niet in de gaten hoe, wat voor een beroepscriminele die mensen zijn mm -hmm. die, die haar, in, in, haar macht hebben, in hun macht hebben. En uh, ja, daar, daar komt hij dan uh, ja, dus op gaandeweg achter. Dus het kwaad wint. Nee, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Nee, nee. Ik zeggen, nee, nee. Het is een thriller en die hebben vaak een goede afloop. Ja. Ik denk dat ze een beetje moeten afronden, gezien ja, de tijd. Goed. Maar niet nadat we Nico nog eerst bedanken voor het leuke... Verhaal. Graag gedaan. En informatief, maar ook nog even jou te laten zeggen. Wanneer is de presentatie? Jan van Mezouhuis, zeg even zelf hoe ja. laat, waar, tijd. Waar? Ja, oké. Okay. Dat is uh, aanstaande zaterdag uh, 7 november in de, in de bibliotheek van Goorle, smiddags om half drie. En daarna ligt het boek te koop bij Buitelaar. Nou, oké. Okay. Hartstikke wel. leuk. Daar en gaan we is het even van stoel. Dan krijgen we een stukje muziek, weer ja. een mooi lied. En Erland, Sorry. zei Ellen ten Damme krijgen we nu. Ellen ten Damme. En uh, die heeft een lied, hoorde ik daarvan, van Ilja Pfeiffer. Heeft de tekst geschreven, zei de muziek. En nou, dat wordt nu gedraaid. Als het goed is... Waternaam boven de boerderijen staan. De bomen zijn onlangs nog gesnoeid. Dit is waar ik ben opgegroeid. En in de wasmand afgeprijsde poeder Met vingers snijdt ze gaten dicht Met vingers trilt ze mijn gezicht Als kind had ik een rode sjaal Elk eten was een gode maal. De kikkendril lag in de sloot Ik liep met beide benen bloot Ik zou daar zo graag willen zijn Word ik opnieuw weer klein Is Ik bouwde daar een vliegmachine van kauwgom en papiermâché. Natuurlijk ging het niet lang mee. Ik had mijn eigen turntoestel. Bij ons kwam zomer heel erg snel. Ik wil weer op die balk gaan staan. Duurt het nog lang totdat we gaan? zou daar zo graag willen zijn Desnoods word ik opnieuw weer klein oeh, Maar hoe lang nog tot we gaan oeh, Maar hoe lang nog tot we gaan Ik mis de waterige maan Dan gaan we naar Letitia van de Heuvel... die ons altijd weer probeert wat wijzer te maken. Ja, ik hoop dat proberen kun je eindeloos mee bezig blijven. Als je het niet goed doet. Ja, Ik heb um, beste redactie gedacht... Net aan het begin van dit najaar is er altijd ontzettend veel literair nieuws. Je, je, je kunt geen honderd meter lopen of je komt een brochure tegen. Of een flyer... ...of een uh, folder of een nieuwe boeken. Heel veel boekhandels en uitgevers doen eraan mee. En het is eigenlijk zo'n onnoemelijke hoeveelheid... ...dat je denkt, wat zal ik nou toch lezen? Wat is nou belangrijk? En toen dacht ik, ik zal eens wat oplepelen hier... ...wat ik zelf de moeite waard vind. Mm -hmm. Of waarvan ik het minder de moeite waard vind... ...dan zal ik het ook zeggen. Ik begin dan met te vertellen dat ik me heb uh, gewend tot Sir Edmund... Sir Edmund is een, um, een nee. bijlager bij de Volkskant. Lezen jullie hem, nee. die bijlage? Ja, ik vind hem heel, heel, heel, heel ja. mooi. Ja, en oh. om, om allerlei redenen. Hè. Ze durven gerust, zoals uh, jullie hier kunnen zien, een pagina uit te trekken voor een boek. En daar weinig anders dan heel mysterieus van te vertellen. Uh, het is een boek van Javier Marias, een Spanjaard die. Zijn boek heeft laten vertalen in uh, Zo begint het slechte. En wat ze ervan vertellen is niet meer en niet minder dan nieuw meesterwerk. Een verhaal dat je ademloos uitleest. Prachtig. Liefde, passie en een mysterieus sterfgeval. Maar wat de roman biedt, ja, moet jij maar weten. Uh, uh, als je het de moeite waard vindt om erop in te gaan. Verder geen recensie. Verder geen recensie. Grote stappen snel thuis. Hoor. Ja, maar ik vind het wel... Uh, uh, ja, ik vind het... De, de, het beeld van de schrijver is heel sprekend en het beeld van de omslag van zijn boek is heel uh, attractief. Dus het zou best kunnen dat er mensen zijn die hier al genoeg aan hebben om naar de boekhandel te hollen. Ik vind dat wel, wel mooi. En het heeft vijf sterren. Wist ik niet eens. <lacht> vijf sterren, ja. Laat zien. Vijf sterren. Oké, okay. nou des te beter. Daar had ik overheen gekeken. Ja, ja, ja. Maar wat ik nog wilde vertellen, uh, hebben jullie gehoord dat Jan Sibling weer een boek ja. heeft afgescheiden, Margje? Ja. Hij heeft daar ja. uh, een, een uh, mooi verhaal over verteld uh, tijdens een interview van um, Tros Radio. Uh, dat is eigenlijk een show op zaterdagmorgen. En ze zijn... Trost Nieuws Show. Nieuws Show. En ze hebben hem helemaal vrij aan het woord gelaten. En af en toe kwam er zo'n zo zo klein stimulerend vraagje. Maar hij kon vrij vertellen over het feit dat hij... Toch dacht, die twee zonen van mijn vader, die, die speelden natuurlijk een rol in knielen op een bedviolen. Maar niet meer dan dat. Ze waren eigenlijk de waterdragers. En de moeder al helemaal, dat was de ondergeschikte... Uh, ...toegevelijke vrouw... ...die toch heel sterk bleek te zijn... ...maar ze was de tweede uh, ster... Hè? ...want de vader was nummer één... ...ik wilde nu de moeder... ...dat is zijn moeder dus... ...voor het voetlicht brengen... ...en hij heeft nu dus een heel... Um, ...ja, verfijnd boek geschreven... ...over zijn moeder... En het is natuurlijk best een risico, want we hebben allemaal het tien jaar oude boek nog steeds vers onder de huid zitten, neem ik aan. Hè. Wie het gelezen heeft met, met violen, die, die, die, die komt er nooit meer van los. En hij heeft het toch aangedurfd om een nieuw uh, vervolg erop te schrijven. Alhoewel het een zelfstandig verhaal is. Ja. De verhalen van Christine Hemmerichs. Ja, die, uh, die, die, die, als je van verhalen houdt, is dat prima. Het is de week van de een, verhalen, hè? Het is de week van de verhalen, ja. Zodoende is er ook juist ja, van A.L. Snijders... die, die is dus, oh, een hele rits korte verhalen heeft geschreven... Hè, onder de libellenman en zo. Die heeft nu 13 verhalen... zeventien verhalen gepubliceerd... over... ...van de hand van dertien auteurs. En daar vertelde hij ook zo leuk over, over... ...op de radio... ...van ja, ik kreeg allemaal boeken toegestuurd... ...van schrijvers die me een stil, stil visitekaartje erbij deden... ...van zet mij alsjeblieft ook in die verzameling boeken. Dus dat kon hij zo smakelijk brengen... ...want hij, hij is nou gewoon de grote man... ...tenminste nu... ...voor degenen die inderdaad in die bundel zijn opgenomen... Een heel ander boek is, uh, ik weet niet of jullie het al gelezen hebben. Jij zegt het, van Connie ja, Palme. ik ga het recenseren. Jij gaat het recenseren. Ja. Zal ik haar citaat me nog over lezen? Even. Ja, dan sla, sla me maar over. Dan even over, want anders is het niet leuk. Want je hebt meestal toch uh, meer stof dan, dan tijd. <laughs> ja, um, nou, ik wilde nog dan toch wel zeggen dat er uh, indrukwekkende recensies verschenen zijn over Connie Palmen. Waar ja. menig een onder ons nog alles wat... Uh, ...schamper over doet. Ik noem een paar schrijvers... ...die uh, recensies, recensies hebben geschreven. Dat is in ieder geval... ...de, de redactie van Sir Edmund. Dan... Um, uh, ...Doushka Meising. Harry Mulisch in de tijd. Uh, Boekcultuur, uh, ja. Dan Jeroen Vullings en de Telegraaf. Die hebben allemaal over andere boeken heel indringende verhalen geschreven. Want Boegkermijs is toch dood? Ja, maar dit zijn dus zijn de boeken in de loop der tijden. He, en Lucifer en uh, oh, nee. de wet... Uh, oh, ja. oh, nee. ja, ja. Sorry, ik, heb, ik, ik moest en zeggen... En Harry Mullish moet je toch ook nog even zeggen dat hij nog een nieuw boek hij... heeft. Dat hij een nieuw boek heeft. Ja, dan, dan moeten de recensies nog wel verschijnen. Daar heb ik al een recensie van gelezen. Ja, maar dan wou ik, dan wou ik even terzijde laten. Want oh. wat ik leuk vind is. Hebben jullie vorige week uh, Wim, ges, Wim Daniels gezien, gehoord? Nee. Die is hier in Gorle geweest. Nee, Die heeft daar gesproken over zijn werk. Onder andere over een boek dat heet. Um, ik heb in mijn tas zitten. Nou, ik zal het dadelijk vertellen. Maar het is blijkbaar een trend aan het worden. Het is een soort woordenboek geworden van, uh, van woorden, die, die een betekenis hebben alsof het een zinnetje was. Zo heeft nu. Ik zal het dadelijk vertellen, Wim Brands samen met Jeroen van Kan een uh, boek geschreven dat heet Voorwerpen. Niks bijzonders, zou je zeggen. Maar over 51 voorbeelden die wij Nederlanders uh, echt in Hollands vinden. Um, Citaat van hun, wat zeggen je, het woord, de kruimeldief, het dafje, de geranium, de bierfiets en de boterham. Waarom is de fiets juist in Nederland zo populair? En de kaasschaaf dan? Die hebben we niet uitgevonden, maar er kan geen politiek debat voorbij gaan of iemand begint over de kaasschaafmethode. Ook de koektrommel hebben we niet bedacht, maar het strikte beheer van de inhoud is wel Nederlands. Gastvrij en vrijgevig zijn we, maar wel binnen zekere grenzen. Is het mogelijk ons land te typeren aan de hand van de voorwerpen... waarmee we ons omringen, vragen de mannen zich af. En ze schrijven dan over een dikke vijftig uh, typisch Nederlandse objecten... van even zoveel schrijvers... Dan halen ze definities en uh, citaten en omschrijvingen over wat die objecten voor de Nederlanders betekenen. En dan komt er een hele opzomming, dat vind ik wel netjes, van alle schrijvers die die twee mannen hebben gebruikt. Om daarvan belangrijke omschrijvingen en definities aan te halen. Ik zal ze niet voorlezen, maar als jullie iets willen weten, ik heb ze hier op papier. Een, een uh, ander boek, um, ik sla even over wat, uh, ja, uh, het vervolg op de Millennium Trilogie. Ik denk dat de meeste mensen het intussen wel weten, dat het niet zo'n groot succes is. Hè. Nadat Stieg Larsson overleden was, is de, de Millennium Trilogie verschenen. En daarna heeft David... Hey, is dat via de boek niet ja, uh, goed gerust Nee. Zin? Ik nee, heb het eigenlijk helemaal vergeten. Dat, ik dat heb woord... maar al lezen het gelezen dat kwam, maar ik heb het verder vergeten. Ja, het is gekomen op verzoek van de familie. Ja. En uh, de schrijver David Lagerkrans. Die uh, is gevraagd dus door de erfgenamen om, om... een, om een, nieuwe, een ja. nieuw verhaal aan de reeks toe te voegen. En uh, ik maak niet veel aanstalten zelf om het te lezen, want ik, ik lees geen... Geen dra dravende of uh, juichende recensies over het. Men vindt het uh, ja, een beetje een, een slappe uh, kopie. En weinig, weinig science. Hij had er, zeggen de recensenten nu, toch wel een hele eigen toets aan mo mogen geven. Terwijl hij geprobeerd heeft in, in de trend en in de teneur door te gaan van Stiek Larsson. Dus herinner ik me ook een zin zien, dat ze zeggen, die, die beroemde journalist uit die boeken, dat dat maar een oudzielig mannetje is geworden. Ja, ja herinner ja. ik mij nu. Dus een, een wereldsucces dus, ja. zal het misschien daardoor niet worden. Want nee, het zal we die niet mannen, En Ze nee. hebben die lui ook allemaal op de film gezien. Ja. Dan wil je ze ook zo kijken. Maar daar kan je ook bijna niet overtreffen. Nee. Maar wie je ook niet wil overtreffen is Alexander Munninghoff. Dat nee, heb ik gelezen, ja. Ja, dat is heel prachtig, hè? He? Ik weet ja, niet of iedereen dat veel, veel te lang. Oh, Zou kunnen. Nee. Ik, ik heb het in één stuk uit Dat had dat uh, echt kunnen snoeien. Ja? Ja. Oké. Okay. Nee, uh, vind, hij vind komt het... in Goor, hè? In januari. Nou, Goed wij erbij allemaal. Wij erbij. Want uh, ik vind toch nogal wat... Als je een oorlogsverleden hebt... wat leunt op je vader en je grootvader... dan mag je aannemen dat je daar zelf... van binnen iets van, van ingeprent krijgt... wat erin blijft zitten. En hij is vervolgens... Uh, Rusland-correspondent geworden in Moskou. Dus ja, het, het zit in de man zijn bloed. Hè? En, en uh, als je hem erover hoort praten en schrijven... Je hebt het niet gelezen nog? Ik heb nog zelf nog oh, nee. niet gelezen, nee, maar, ik, maar ik heb hem erover horen praten. Ja. Uh, ik heb het in twee keer uitgelezen. Ja, moet je kijken. En jij vond het helemaal niet te lang? Nee. Ik vond het jammer dat het uit was. <laughs> ja. Nou, wat ik uh, uh, wel, uh, wel heb gelezen van Elisabeth Steins... En een nacht... Hebben jullie dat gelezen? Het nee. is vrij kort geleden uitgekomen. Uh, dus een, een jonge vrouw met een dochtertje van drie. Haar leven wordt helemaal omver gegooid... als ze merkt dat um, een van haar vriendinnen... Uh, een relatie heeft met haar man... Dat had ze nooit kunnen denken, want die man doet niks anders als haar als een prinsesje verwennen. Dat houdt me maar nooit op. Verdacht, verdacht. Verdacht, verdacht. <laughs> en zodra ze dan ook merkt dat die man van haar in een auto is omgekomen. in aanwezigheid van een beider vriendin, mag ik nou wel zeggen. Ja. dan gaat ze toch onmiddellijk zelf aan de haal met een vriend. En die ze. ...heeft opgeduikeld uh, met al haar uh, dates op de webcam. En dat, dat vind ik eigenlijk niet, niet, niet, niet plezierig om te lezen. Ik denk, ja, doe dat mama met één alinea af. Maar dat wordt erg uitgesponnen. En ik, ik vind het toch eigenlijk wel een, uh, te banaal... ...voor wat zij aan schrijversmogelijkheden heeft. Maar... Oh, je moet langzamerhand gaan afronden. Dat doe ik, dan, dan, ja. ver, dan verklap ik gewoon niks. Nee, nee. Je, je verklapt niks. Nee. Wat, wat wil je nog verklappen? Nee, ja. ja. <laughs> ja. Ik had ook nog ja. één leuke uh, boek. En? Joop ter Heul stond er gewoon boven. Joop ter... heet het heet... <coughs> uh, de kleine moskee op de prairie. Ja. Stond in trouw met zo'n advertentie. Joop ter Heul. Achtig. Ja. En dat was zo'n leuke recensie. Echt leuk. Job, ik ga Connie Palme recenseren. Doe dan maar. Jij zegt het. Prometheus Amsterdam 2015. Connie Palme wil ik eigenlijk niet lezen. Maar ik doe het toch. Oh. Ik heb bijna alles van haar gelezen. Vanaf de wetten 1991 tot haar jongste boek met de aanstellerige titel Jij zegt het. Aanstellerig zoals altijd legde ze bij Brands boeken uit dat deze woorden van Jezus zijn. Als de leerlingen bij het laatste avondmaal één voor één vragen of hij het is die hem verraden zal. Bij Judas antwoordt hij: Je zegt het. In het boek zelf vind ik de titel nergens verklaard. Judas vindt ze een interessant personage en als we haar moeten geloven, heeft ze haar roman over Sylvia Plath en Ted Hughes geschreven om eindelijk het Judas-thema eens goed uit te werken. En dan is ze klaar met het Nieuwe Testament. Het Oude Testament had ze al achter zich gelaten. Kijk, dat is La Palma all over the place. Jezus, wat een aanstelster. Waarom lees ik haar dan toch als ik het eigenlijk niet wil? Dat komt deze keer omdat ik me decennia geleden diepgaand bezig heb gehouden met het werk van Sylvia Plath. Ik heb toen zelfs het boek van A. Alvarez gelezen, The Savage God, waarin het over zelfmoord gaat en waarin het leven en sterven van Sylvia Plath uit de doeken wordt gedaan. Lezing van Connie Palme is dus Sylvia Plas Revisited. Maar nu vanuit het standpunt van Ted Hughes. Die heeft geleefd van 1930 tot 1998. De man die zeven jaar de echtgenoot was van Plath, haar zelfdoding heeft moeten ondergaan en daarna 35 jaar lang tot zijn dood door hele feministische golven overspoeld is met de beschuldigingen dat hij door zijn ontrouw en buitenechtelijke affaire met Assia Wiewil, zijn donkere muze, Sylvia de dood had ingedreven. Hughes, moordenaar. Ted Hughes heeft al die jaren gezwegen. totdat hij zich opende in Birthday Letters. tien maanden voor zijn dood. Uitgegeven. 88 gedichten over zijn leven met Sylvia Plath. Het vormt, blijken zijn verantwoording. de belangrijkste leidraad voor Palme, die uiteraard alles gelezen heeft. wat los en vast zit over de levens van Plath en Hughes, inclusief hun werken. Palme schrijft vanuit het standpunt van Hughes. Zij doet dat door zich met hem te identificeren, door in zijn hoofd te kruipen, door ik te zeggen. Door heel de roman heen is Huge Palme aan het woord en zo, ik zal het maar zeggen, doet dat heel knap en geloofwaardig. Althans, ik vond het nergens ongeloofwaardig. Ik vind ook nergens aan stellerige theorietjes waar Palme doorgaans in grossiert. Ze maakt zich helemaal ondergeschikt, ze cijfert zich weg door Ted George te zijn. Dit zou inderdaad wel eens, ik heb dat ergens opgepikt, de beste roman van Palme kunnen zijn. Hoe speelt ze het klaar? Aan Brans vertelde ze dat ze verliefd was geworden op Ted Hughes. Zo speelt ze het klaar. Brans kreeg haar nog aan het blozen, gelukkig zie je dat niet vanwege de laag schmink, zei ze, toen hij vroeg of ze nog steeds verliefd op hem was. Nee, het boek was af, nu niet meer. Ze had haar verliefdheid weer geplaatst bij haar overleden mannen... die wat dichter bij haar staan. Overigens deelde ze aan het boekenvolg mede... dat ze niet de ontroostbare eeuwig rouwende weduwe is. Het gaat over, you know. Ik ga een citaat geven waarin de genoemde Alvarez wordt geïntroduceerd... waarin iets blijkt hoe Sylvia's bipolaire stoornis... nog vrij onschuldig zich manifesteert en waarin het Juda's thema klinkt. Dan komt dus een citaat. Hij stond voor de deur met zijn zoontje aan de hand, wat hem iets onschuldigs gaf, en mijn verzet tegen zijn macht brak. Al Alvarez was op dat moment de invloedrijkste poëziecriticus in Engeland, de mannetjesmaker onder de redacteuren die van die Observer de krant had gemaakt waarin je als dichter uitverkoren of gebroken werd. Hij was van mijn leeftijd een kleine, samengebalde man, het gezicht omkranst door een dunne baard die me met twee verschillende ogen peilde, het ene open en nieuwsgierig, het andere half dichtgeknepen en wantrouwig. Ik mocht hem onmiddellijk. Hij had gevraagd om een interview en we spraken af dat wandelend met onze kinderen te doen. Hij wachtte in de huiskamer waar mijn vrouw Frida aanklede terwijl ik beneden de kinderwagen op orde bracht. Hierdoor miste ik het gesprek waarvan ze me bij mijn terugkomst met rode konen van schaamte en spijt verslag deed. Ze noemde zich Mrs. Hughes, maar was er vanuit gegaan dat Alvarez wist wie zij in werkelijkheid was en bedankte hem voor de keuze van het gedicht dat hij eerder, een jaar eerder in de krant had gepubliceerd. De criticus had haar onzeker aangekeken, duidelijk zonder te weten wat ze bedoelde. Het was alsof ze hem de clou van een wits moest uitleggen, zei ze... toen ze het gedicht beschreef waarover het ging. Hij realiseerde zich met wie hij te maken had... en noemde, verbaasd en zich verontschuldigend, haar geboortenaam. Nadat ze de voordeur achter ons hoorde dichtvallen... had ze geschreeuwd van ellende... omdat ze zich in de ogen van de belangrijkste man... van het Britse literaire koninkrijk volstrekt belachelijk had gemaakt. Ik stelde haar gerust beschreef hoe aardig en intelligent Alvarez was, hoe aangenaam het gesprek verliep, hoe hij openhartig vertelde over het worstelen met zijn depressie, zich haar gedicht goed herinnerde, het anders vond dan alles wat hij uit Amerika op zijn bureau kreeg en dat er niets aan hem was wat wij hoefden te vrezen. Hoe kon ik weten dat juist deze apostel van de poëzie een hoofdrol zou gaan spelen in de postume eredienst rondom mijn bruid. Hij de katalysator zou worden van een cultus waarin ik de rol van verrader kreeg toebedeeld, de moordenaar van een heilige. Zoals wel vaker kreeg Oscar Wilde gelijk toen hij beweerde dat alle grote geesten hun discipelen krijgen, maar het altijd Judas is die de biografie schrijft. Einde citaat. Alvarez is de vriend verrader, in het leven van Sylvia Plath en Ted Hughes zegt Connie Palme dat zij ook een verrader is. Zij schrijft immers haar roman als een biografie van Ted Hughes. Misschien bedoelt ze dat wel, maar dan in een andere zin. Er zijn exegeten die het woord verraden in het Johannesevangelie evangelie opvatten als overleveren. Overleveren in de zin van uitleggen, verklaren, toegankelijk maken, de weg banen voor. In deze zin zie ik haar als de verraadster van Ted Hughes. Ted Hughes, toegankelijk gemaakt door een vertaler die niet verraadt, maar verklaart, uitlegt, begrip probeert te wekken voor de man en dichter die Ted Hughes was. Voor de vrouw die Sylvia Plath was, een begenadigd dichteres en een zieke vrouw. Jij zegt het, is een prachtig boek geworden, waarmee Palme bij mij veel credit points verdiend heeft. Zo. So. Ja. Dat had jij niet verwacht? Nee, dat had ik niet oh, verwacht. had ik niet verwacht. Heb jij ook zoiets jij Nou, ook Ik had zoiets? een citaat van hemzelf. Van, uh, van, van Ted. Ja, van Ted. Ja. En ja. uh, hij schrijft, het is dus, dus niet langer. Uh, voor de meeste mensen bestaan wij alleen in een boek, mijn bruid en ik. De afgelopen dertig jaar. ...heb ik met een machteloos afgrijzen moeten aanzien... ...hoe onze echte levens bedolven raakte... ...onder een modderstroom van verzonnen verhalen... ...valse getuigenissen, roddels, verzinsels en mythen... Hoe onze ware complexe persoonlijkheden werden vervangen door clichématige personages, ingedikt tot een simpel hanteerbaar logo, op maat gesneden voor een sensatiebelust lezerspubliek. Goed zo, nou, ja, uh, dit zo was het. ons uur literatuur. Bedankt uh, Letitia, Nico en Suzanne voor jullie bijdrage aan dit uur. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende maand.